Daarna werd er rekening mee gehouden dat het vliegveld na de zomer zou worden geopend. Maar dat wordt dus pas volgend jaar. De Duitse minister van Verkeer heeft een onderzoek ingesteld. Hij zegt dat er signalen van ernstig mismanagement zijn. De directeur van het vliegveld is op non-actief gesteld. De nieuwe luchthaven van Berlijn, die wordt genoemd naar oude bondskanselier Willy Brandt, moet de oude luchthavens Tegel en Schönefeld vervangen. De finale van de Champions League wordt gefloten door de Portugese scheidsrechter Pedro Pruenza. Sinds zijn debuut in 2003 heeft de 41-jarige Bruensa 65 Europese wedstrijden en twee Portugese bekerfinales geleid. Dit jaar vloot hij onder meer de eerste wedstrijd in de kwartfinales... van de Europa League tussen Schalke 04 en Atletiek Bilbao. De Champions League finale is komende zaterdag in München... en gaat tussen Bayern München en Chelsea. De Russische brandweer heeft in de Siberische stad Chumen een man uit de velstortkoker van een flatgebouw bevrijd. De man was in de koker gesprongen tijdens een ruzie met zijn vriendin. Hij stortte drie verdiepingen naar beneden... en kwam ter hoogte van de vijfde etage vast te zitten. Door te schreeuwen trok hij de aandacht van andere bewoners van de flat. De brandweer moest een stuk van de metalen stortkoker openknippen... om hem te bevrijden. De Rus heeft alleen wat lichte verwondingen. Of de ruzie met zijn vriendin inmiddels is bijgelegd, is niet bekend. Het weer, vooral in het noordoosten veel stapelwolken, staat weinig wind. 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Het wordt maximaal 17 graden. b verkeersinformatie. hier staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 4 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Urmond 2 en voor Maastricht 3. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Maliveld 2 en op de A67 Eindhoven richting Duitse grens voor de Duitse grens 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Dit is de hemelvaartsdag. Nederland fietst. Presentatie mag je fixen. Vooruitkijken, niet opvallen. <tie> oh, oh. oh. Ik, ik leid je af. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, u hoort het al, we gaan het vandaag hebben over fietsen... want we doen het bijna allemaal, maar we hebben het er bijna nooit over... Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsenbond. Hoeveel procent van de Nederlanders fietst eigenlijk? Uh, nou, heel veel. Ik denk wel, uh, wel 70, 80 procent van de Nederlanders uh, fietst. En er zijn uh, ook heel veel fietsen in Nederland. De toch? dat red jij nooit. Met die uitdaging begon het wielerbestaan van publiciste Nienke de Jong. Ze haalde de streep en een nieuwe hobby was geboren, het racefietsen. Nienke, hoe kwam jij over de finish met je fiets in Leeuwarden? Nou, zoals Geri Kneteman zou zeggen, compleet met het hol open en opgebaard over de streep. Over de obstakels die vrouwen hebben bij het wielrennen schreef je met profrenster Marijn de Vries het boek Vrouw en Fiets. En daar hebben we het straks met jou over. Monique Slingerland, journaliste voor Trouw. Jij hebt ook onder andere een eigen column en een paar jaar geleden ben je met twee vriendinnen naar Rome gefietst. Een pelgrimstocht. Konden jullie alle drie goed fietsen? We konden alle drie uh, goed fietsen, ja. Maar toch waren er wat verschillen onderweg. Ja, en de, wat voor verschillen? Uh, dat gaan wij straks bespreken. En we hebben ook een uh, fietsendief van tafel. Compleet met alle sloten die ik uh, ooit in mijn leven gehad heb... om mijn fietsen die allemaal gestolen zijn. Mark Beek, voor de goede orde. Jij verdient nu je geld met voorlichting... over hoe mensen kunnen voorkomen dat hun fiets wordt gejat. Heb je alvast één goede tip? Eén goede tip, nu al. Uh, ja, uh, koop een goed slot misschien. <laughs> uh, en wat voor slot dat is, dat horen we zo. Ingenieur Arendt Swap van de TU Delft. Die heeft plaatjes meegenomen van allemaal... Ja. Kun je dat nog fietsen noemen, zou ik haast zeggen. En jullie zijn nu bezig om de snelste fiets ter wereld te bouwen. Ja, onder andere. Er is een team studenten, de Dream Team, die maken de Velox. En die gaan daarmee het, uh, het snelheidsrecord weer uh, verbreken deze zomer. Dichter bij de dag is vandaag Quirin van Halen. Zijn gedicht over deze speciale fietsuitzending hoort u tegen half vier. En heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website, dit of reageer via Twitter. En dan gebruikt u hashtag DIDD. Meneer van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Is de fiets in Nederland het populairste vervoersmiddel? Ja, als er gevraagd wordt aan mensen van... wat vind je het prettigste vervoermiddel? Waar voel je het prettigste mee? Dan scoort de fiets het allerhoogste boven de auto zelfs. Ja. En hoeveel fietsen zijn er eigenlijk in Nederland? 18 miljoen. 18 miljoen. Meer fietsen dan inwoners. Daar zijn we ook echt uniek in in de wereld. Ja, wat dat wilde ik vragen. Hoe scoren wij internationaal? Staan wij echt op één? Ja. Absoluut. De, de Denen doen heel veel moeite terecht om ons in te halen. En vooral Kopenhagen probeert dat. Ze uh, willen echt wereldfietsstad worden. Ze halen het nog niet bij Amsterdam. Maar uh, wij zijn echt, uh, wat dat betreft, uniek in de wereld. Hoewel er steeds meer belangstelling komt uit alle landen van de wereld. Hoe dat in Nederland nou in elkaar zit. Er gaat eigenlijk geen week voorbij of wij krijgen een verzoek uit het buitenland. Uh, uit uh, Vietnam, Korea, uh, Brazilië, noem maar op, uh, Oost-Europa. Kunnen jullie ons vertellen hoe jullie dat doen met dat fietsen? Want wij willen dat ook. En dan gaat u daar naartoe? Nou, dat, dat zou echt veel tijd kosten. We, we ontvangen vooral delegaties. En af en toe gaan we ook ergens naartoe. En waar, waar neemt u ze dan mee naartoe als u zo'n delegatie ontvangt? Nou ja, je hoeft maar de straat op te gaan hè, in Nederland. Lekker en dan, makkelijk. Dan zie je, je. het uh, voor je. Maar we nemen ze bijvoorbeeld vaak mee naar Houten. Waar uh, echt een hele stad op de fiets is gebouwd. En we nemen ze natuurlijk ook altijd vaak mee naar Amsterdam. of ook in Utrecht, in de steden waar heel veel gefietst wordt. Ook Groningen en Zwolle zijn hele mooie fietssteden. Waar, uh, waar je veel kan zien hoe je de infrastructuur veilig en goed voor fietsers kunt maken. Ja, welke stad is slecht? Nou, we, slecht, minder zou ik zeggen. Uh, er wordt in, in, in, het, in het zuiden van Nederland. daar is eigenlijk minder voor fietsers geregeld. Hoewel onlangs Den Bos door ons ook tot fietsstad is uitgeroepen. Omdat men daar echt de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd heeft... in veilig en goed fietsen. Uh, maar bijvoorbeeld in, in, in Limburg zijn de voorzieningen voor fietsers vaak veel minder. Er wordt ook minder gefietst. En ja. ook in sommige Brabantse steden wordt minder gefietst. Honderd ja, jaar geleden was het nog echt een luxe. Hè? Dan, uh, dan was het echt de man in de stad die, uh, die de fiets had, de postbode, die had echt aanzien. Wanneer is dat eigenlijk veranderd? Ja, ik denk toch met de opkomst van de auto. He, toen de auto massaal gebruikt ging worden in de jaren 60, 70... Uh, toen uh, is het aanzien van de fietsen erg afgenomen. En dan kreeg je al gauw het beeld wat ook in sommige buitenland uh, bestaat. Van dat je een armoedzaaier bent als je fietst. Uh, en dat beeld is gelukkig in Nederland weer veranderd. Want daar fietst eigenlijk uh, iedereen. En mensen willen er gez uh, gezond uitzien, gezond leven. En daarom is de fiets denk ik weer behoorlijk in aanzien uh, gestegen. Ja, en dat allemaal ondanks dat Nederlandse weer. Want ja, dat is natuurlijk niet fijn op de fiets. Herman Vinkers bedacht er een oplossing voor.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 Het is namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen wij nogal veel. En met het weer in Nederland mag je wel stellen dat we heel bewust voor kinderen hebben gekozen. Ja, herkennen wij dit allemaal aan tafel? Ja, absoluut. Ja. En wat zijn jullie oplossingen? Brandlos, behalve kinderen voor je zitten. Nou, gewoon accepteren dat je zo nu en dan een hele natte broek hebt. Ik heb geen regenpak. Ik moest voor mijn moeder vroeger altijd een regenpak aan uh, op weg naar de middelbare school. Wat echt een deuk voor mijn imago was, omdat je er dan totaal niet cool uitzag. Dus nu ik het zelf mag bepalen, doe ik nooit een regenpak aan. Maar heb ik ze dus altijd wel een natte broek. Nou ja, dat accepteer ik maar. Ja, altijd Nienke de Jong. Ja, en onze de, fietsendief aan tafel. Ja, of de kunst van het fietsen met een uh, paraplu in je hand. kunnen ook alleen maar Nederlanders. Ja. Het makkelijkste is om een kinderparaplu te nemen. Want die, uh, die pakt niet zoveel wind. Kijk, dat is nou weer zo'n tip. Hè? U heeft niet ja. alleen tips over sloten, maar ook, uh, ook dat. En um, ja, uh, Arend, wel? Ja, ik fiets altijd toch wel heen en weer van Rotterdam naar Delft. Hè, commuten. Het uh, maakt niet uit als het regent. Uh, ik doe dan wel een regenbroek aan. En ook gewoon kaplaarzen. Uh, gewoon simpel zijn. En uh, ja, dan kom je toch redelijk droog aan. Ja, je, door, door het zweet kom je een beetje nat aan. Ja. Binnen, maar. ja, want dat krijg je door zo'n pak ja, weer. Hè? Dat is het nou. Monique Slingerland, tijdens de pelgrimstocht veel slecht weer meegemaakt? In het begin in Frankrijk hadden we enorme onweersbuien en daar horen ook stortregens bij. En gelukkig heb je in Frankrijk heel veel bushokjes. Die zijn voor allerlei dingen handig, maar ook om gewoon te zitten en te wachten tot het weer over is. Ja, dan zit je daar soms uren. Maar dat mag, hè, tijdens een pelgrimstocht. Dat is allemaal onderdeel. Het mag altijd, volgens mij. Je hebt <laughs> hele grappige bushokjes, beschilderd als koe en van alles en nog wat. Ja, het heel goede... van Van der Steenhoven. Wat ja, zeg nieuws... jij als directeur van de Fietsersbond? Het goede nieuws is eigenlijk dat het bijna niet regent in Nederland. Dat weten de mensen niet. Maar... Oh? Het is een jongen die, uh, in, uh, die houdt een website bij. Die heet Het regent hier bijna nooit. Dat doet hij al drie jaar. En elke dag tekent hij op of hij met regen uh, of niet naar zijn werk gaat. En uh, je, kan, uh, je kan het op zijn site kijken. Maar hij heeft één uh, van de tien ritten heeft hij regenen. Dus dat is echt heel weinig. En uh, dat, uh, dat is een beetje beeldvorming ook. Hè. Als je ook naar het weerbericht kijkt, dan zeggen ze... ja, morgen regen. Ja, in de Achterhoek regent het dan misschien. En de rest van Nederland niet. Hè, dus je, je moet je daar niet blind op staan. Het regent eigenlijk heel weinig in Nederland. Nou, dat is dan ja. toch heel goed om te weten. Meneer ik kan Schaaf, me daar helemaal verknikt. bij aansluiten. Want ik krijg dus elke, keer, elke dag heen en meer van Rotterdam naar Delft. Zo vaak regent het echt niet. Nee. He, en natuurlijk, je plant ook wel een beetje. Kijk naar de buienrader. Dus soms ben je een beetje slim om iets later weg te gaan. of Ja. Waarom is die fiets, lieve fietsers om mij heen, nou zo succesvol? Het gaat sneller dan lopen en je hoeft niet te tanken. Dus het is een, uh, ja, ik ben te ongeduldig om te wandelen. Dat vind ik te langzaam gaan. Dus met fietsen kan je toch nog een beetje opschieten. En uh, ja, je hoeft niet te tanken. Je voelt, het, is, het geeft gewoon een vrij gevoel. Ja, het is echt de ultieme vrijheid vind ik. ik bedoel, uh, je stapt op je racefiets. Je bent binnen vijf minuten uit de stad. En je hebt de wind in je haren. En uh, niemand, uh, je hoeft nergens rekening mee te houden. Behalve dan met het verkeer. En voor de rest kun je lekker kijken waar je zelf naartoe gaat. En uh, is het ook nog goed voor je. Forensen ja. wij sowieso graag met de fiets. Vraag ik aan u. Eh, uh, um, uh, uh, Ja, uh, de, de, de 25% van alle mensen uh, na, die naar het werk gaan, gaan op de fiets. En het, uh, elke dag uh, bijna anderhalf miljoen. Er gaan ook elke dag uh, een half miljoen mensen op de fiets naar het station... Je ziet ook bij de stations dat het steeds drukker wordt met de fietsen en steeds moeilijker wordt om daar plek voor te vinden. Ja, en zet de Fietsersbond, he, u dus, ja. zich hiervoor in? Ja, ja we hebben een, een campagne lopen om mensen te motiveren... om twee dagen in de week op de fiets naar het werk te gaan, in ieder geval. En dat, dat noemen we dan ook een beetje in autotaal rij 2 op 5. Uh, om, om juist die automobilist aan te spreken. En we doen het soms ook met het inzetten van een e-bike, een, e een elektrische fiets. Omdat dat automobilisten vaak net uh, een, een steuntje geeft om, om, om die stap te zetten. En ook vaak iets verder willen fietsen. En we doen het op dit moment met meer dan 200 bedrijven die meedoen uh, in heel Nederland. En we willen die campagne steeds verder uitbreiden. Ja, straks gaan we uh, van, Mark, van uh, Mark Beek tips krijgen over hoe je dan kan voorkomen dat die fiets vervolgens bij je werk gejat wordt. En, maar nu eerst de vrouw en de fiets. Uh, want, Nienke de Jong, jij schreef met Wielrenster Marijn de Vries het boek uh, Vrouw en Fiets. Wanneer ben jij gaan fietsen? Hoe, hoe begon dat bij jou? Um, ik had uh, een vriendje en die hield erg van wielrennen, kijken en van het doen. En uh, die fietste in 2007 geloof ik, 2008. In 2008 fietste hij met een vriendin van mij de tocht En toen zeiden zij tegen mij, nou, volgend jaar moet jij. Toen zei ik, ja, doei, dat kan ik helemaal niet. En daar vind ik geen kont aan en uh, dat wil ik helemaal niet. Maar toen, uh, toen zeiden ook mensen in mijn omgeving... ja, dat kun jij ook helemaal niet. Waarom zou je dat doen? En dat moet je gewoon niet tegen me zeggen. Want als je zegt, dat kun je niet, dan wil ik het gewoon laten zien dat ik het wel kan. Dus toen heb ik een fiets gekocht en toen ben ik gaan fietsen. En uh, ook heel erg hard gaan fietsen. Omdat ik dacht, als ik het dan doe, wil ik het ook goed doen. En ik dacht, nou ja, als ik dan die tocht heb gehad... dan uh, uh, zet ik mijn fiets weer bij het grof vuil en dan ga ik gewoon weer terug naar op de bank hangen. Maar toen vond ik het zo leuk dat ik nooit meer ben gestopt. En uh, ja, de verkeering ging uit, en de fiets bleef eigenlijk. Heel goed. Ja, ik, ik als vrouw zijnde ben ook wel eens gaan fietsen. En uh, ja, het is een beetje persoonlijk. Maar ik krijg last van bepaalde lichaamsdelen. En dan stop ik er weer mee. Ja, Hoe dat is zonde. Kijk, je moet, in ieder geval, je moet in ieder geval als je een racefiets koopt... investeren in een goed zadel en in een goed broekje. Dat, dat kan even wat kosten, maar daar heb je zoveel profijt Met name producten. vrouwen van, hè, hebben met dit. Met name vrouwen. En dan koop je ook een goed vrouwenzadel en een goed vrouwenbroekje. Want een vrouwenkont is weer heel anders dan een mannenkont. Dus investeer daarin. Dan heb je nog altijd in het begin een beetje last van uh, je edele delen. Uh, want ja, er, komt nogal, er zit nogal wat druk op natuurlijk. En dan zal het in het begin ook zo zijn dat je na, het, na een fietsrondje denkt... ja, rot maar op, dit doe ik niet meer. Maar uh, als je dan insmeert, als je voor het fietsen... je schaamlippen insmeert met vaseline... dan uh, valt het ontzettend mee met de pijn. En uh, dan gaat het al een stuk beter, denk ik. Ja, dat soort uh, tips staan allemaal in jullie boek. Mm -hmm. Want waar loop je als vrouw op de fiets nog meer tegenaan? Want het is toch een beetje een mannen ding, hè? Ik zie altijd van die groepjes mannen voorbij fietsen, maar ja het, wo het wordt steeds beter, maar vooral toen wij ook dat boek schreven... en toen ik zelf een fiets ging kopen... toen merkte ik dat als ik een, een fietsenzaak binnenkwam met mijn toenmalige vriendje... dat fietsenmaker dan automatisch het woord uh, aan hem richtte En ik dacht, ja, hij kan mij wel vertellen wat voor fiets ik nodig heb... maar ik wil dat zelf ook weten. En ik wil zelf ook daarin serieus genomen worden... Dus vandaar dat ik toen als een maniak allemaal dingen uit mijn hoofd ben gaan leren... hoe een fiets in elkaar moest zitten en wat je nodig had. Ah, zie, dus je moet wel heel veel technische dingen weten... voordat je als vrouw aan dat fietsen kan beginnen. Nee, dat is niet waar. Maar nee? je moet gewoon een paar dingen weten. Kijk, een fietsenmaker, en dat snap ik ook wel... die wil je ook zo mooi mogelijke fiets aansmeren. Ja. Terwijl als je net begint met wielrennen... dan kun je prima een tweedehands racefiets kopen. En als je daar dan een trippel op hebt zitten, dus drie, uh, drie bladen... dan kun je ook goed in de bergen fietsen. Nou ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Dat is nee. niet zo fancy. Monique Slingerland van de Trouw. Um, wat is jouw ervaring met, uh, met, uh, met fietsen en vrouwen? Met vrouwen en fietsen, ja. Onderweg, uh, wij zijn dus gefietst van Canterbury naar Rome. Met drie vrouwen. Um, en alle plaatsen waar we onderweg overnachten... daar zeiden ze dat ze wel eens heel vaak mensen hadden gehad... die alleen naar Rome gingen fietsen. En ook wel met z'n tweeën. Maar uh, nooit met z'n drieën. En in ieder geval nooit drie vrouwen. Dus wat altijd waren wij wel een bijzonder stijl, bleek... Um, ja, volgens mij maakt het niet uit. Die, die, die, die pedalen moeten rond of je nou man- of vrouwbenen hebt. Dat, dat scheelt niet zoveel, denk maar ik. Maar hadden jullie ook speciale kleren aan en zo? Nou, ik had gewoon mijn fietsbroek aan, die ik al heel lang had. En die deed het uh, goed. En die spoel je s'nachts uit. En de volgende ochtend is die weer droog. Dus we, wij sliepen elke nacht natuurlijk op een andere plek. En uh, wij voelden ons op elke plek enorm thuis. Want alle onze hotelkamers waren uh, bezaaid met uh, uh, BH's, sokken en fietsbroeken... die daar te drogen hingen en shirtje. Um, want uh, van dat handige spul wat je, wat je snel uit kan spoelen. Je ja. moet gewoon weinig meenemen. Hoe gedragen wielrenvrouwen zich ten opzichte van wielrenmannen? Nou ja, generaliserend gezegd kun je zeggen dat vrouwen misschien vaak op de racefiets zitten. Tenminste groepjes vrouwen om gewoon ook een beetje bij te kletsen. En er een sociaal gebeuren van te maken. Kijk, mannen uh, houden er ook nog vaak wel van om elkaar een beetje uit het wiel te fietsen. Een je wedstrijdjes aan te gaan. Uh. Mark Beek, onze fietsendief, die knikt. Exact, ja. Dan de, de ander stuk maken. Dat is iets wat mannen uh, proberen te doen. Ja, inderdaad. En jullie blijven inderdaad in groepjes bij elkaar klitten. Ja, nou ja ik, heb, ik fiets heel vaak met mannen en dan doen we altijd wel bordjesprinten. Met vrouwen nooit. Dat vinden vrouwen helemaal niet interessant. Bordjesprinten? Nou ja, bordjesprinten is als je uh, vlakbij een dorp komt, dan uh, moet je sprinten om wie er het eerste voorbij te plaatsen aan bordje is. Dat heet een bordjesprint. Nou ja. Ja, en dat is echt een mannending. hè is Echt een mannending. Ja, en vrouwen, ja, meestal voor de gezelligheid. Je hebt natuurlijk ook heel veel fanatieke vrouwen erbij, die dat ook allemaal doen. En mannen die alleen maar zitten te keuvelen op de fiets. Maar als ik het zo een beetje bekijk, is dat wel een beetje het verschil. Ja, ik lees in, jou, uh, in, in, in jullie boek, moet ik zeggen, ook dat uh, als jullie dan een man zien. In de verte, dat er dan wel een soort neiging is om die te gaan inhalen. Ja, dat is de leukste sport die er is. Dat is mannen inhalen. En dan moet je dus niet een bejaarde uitzoeken, want dat is gewoon sneu. Je moet een beetje een fitte man hebben op een fiets met van die geschoren kuiten. En als je dan in de verte spot en je bent met een groepje vrouwen... dat je dan kop over kop, dus ombeurt op kop fietsend, zo hard mogelijk voorbij razen... En dan dus moet je natuurlijk wel goed opletten of het wel een man is... of het geen vrouw is, of, of dat het dus geen oude man is. Want dan is er niks aan. Maar het genot van met zo'n groepje vrouwen zo'n man heel achteloos inhalen... en dan zo heel achteloze hoi oh, zeggen en weer doorfietsen... is echt schitterend, kan niks tegenop. Mannen in dit gezelschap... Hoe nou, klinkt dat? Ja, dat, is, dat is het bekende fenomeen van erop en erover inderdaad. Ja. Als je ingehaald wordt, is dat psychologisch zo'n klap voor je. En nou, zeker, sorry hoor, als je ingehaald wordt door zo'n groepje vrouwen. Ik denk dat je, ook al heb je de benen nog, in ieder geval de geest niet meer hebt. Dus je hebt ze dubbel geklopt dat, dan. Dat is het mooiste, ja. ja, ja. Het is niet uh, overal vanzelfsprekend om op de fiets te stappen. Zeker niet voor vrouwen. Verslaggever Richard Groeneboom ging naar een fietsles in Zaandam. Nou, Fatma, we gaan een bocht doen. Ja. En dan moet je proberen die bocht een beetje wijd te nemen. En probeer blijven, blijven fietsen. Ja, ik probeer niet. Maar niet, met, ik niet. Met, niet met één voet op de grond te komen. Ja. Durven. Oké. Okay. Ja. Dan gaat Fatma op een klein grijze ja, vouwfietsje. Goed zo. En de bocht. De die neemt ze helemaal goed. Ja, <laughs> Ja, eerste keer echt, Fatma. <laughs> Hoeveel fietslessen heb je al gehad? Dit is uh, vijftig keer. Hoe lang wou je al in Nederland? Ik ben acht jaar, in, bijna acht jaar in Nederland. En je komt uit? Ik kom uit Turkije. En waarom wil je eigenlijk leren fietsen? Ja, die is hier uh, handig voor uh, in Nederland een goede plek. Voor uh, fietsen, uh, ja, makkelijker. Ja. Als je gaat uh, afspraken en uh, kinderen op scholen. gewoon makkelijker ophalen, brengen. Het is ook wel iets wat in Nederland hoort, hè, fietsen. Veel fietsen in Nederland. Turkije ja. is niet zo veel. Maar naar voren kijken, kijk naar mij. Kom. Er zijn vrouwen die hier heel enthousiast uh, proberen om te leren fietsen. Vijf Turkse vrouwen en één Tibetaanse. De Turkse vrouwen zijn allemaal gesluierd. Bij jou is het punt dat je op de weg moet richten, naar voren moet kijken. Je mag niet naar je handen kijken en zeker niet naar je voeten. Corine Marseille, coördinator van de fietsschool Stichting Wilzaan in Zaandam. Is er nou veel belangstelling voor uh, fietslessen bij uh, allochtonen? Ja, we krijgen behoorlijk wat uh, aanmeldingen. Wel, wel wekelijks komen er uh, uh, nieuwe aanmeldingen binnen ja, voor fietsles. En ik heb ook wel een wachtlijst. Ja. Ja. En waarom willen ze leren fietsen? Nou, ze, hebben het, uh, ze kunnen het echt niet. Hè. Ze hebben het niet als kind geleerd over het algemeen. Omdat ze toch uit andere landen komen waar dat, dan, uh, uh, ja, waar dat, waar dat niet mogelijk was. En ja, ze vinden het gewoon uh, net als wij eigenlijk zouden ze willen kunnen fietsen. Om gewoon om uh, ja, boodschappen te kunnen doen. En niet alles te hoeven lopen of met de bus uh, te moeten als je dan naar de stad een keer wilt. Ja, want als je echt ingeburgerde Nederlander wil zijn, dan kan het ook eigenlijk niet dat je niet kunt fietsen. Hè? Nou, daar ben ik het nou totaal mee eens. Ja. En dat is ook vaak al een reden wat u merkt. Dat die vrouwen denken van nou ja, als je in Nederland woont dan moet je toch eigenlijk wel kunnen fietsen. Ja, ik denk wel dat dat ook uh, meespeelt. Ja, vooruit kijken, niet opvallen. Vind ik nog wel leuk. Oh, oe, oe. Ik, ik leid je af. Dat hey, je maar. Erg. Dan, word ik, dan word ik aangereden ook nog. Ze dus valt helemaal uh, om. Ik leid je af, sorry hoor. Praten en fietsen is best moeilijk natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. doorgaan. Zie je wel. kijk. Nu wil je proberen. Nou ja, een fietscursus bij ons uh, bestaat uit 15 lessen. En um, we zitten nu op iets van 7, 8 lessen zo'n beetje. En uh, ja, dus wat zie je nu? Nu begint het een beetje te komen dat uh, echt de hele groep wel uh, gaat fietsen. Maar het verschilt een beetje hoor, per, uh, per groep en per uh, cursist. Is er nou een speciaal lespakket, lesprogramma om uh, ja, deze mensen te leren fietsen? Ja, we gebruiken wel een methode. Die heet uh, Stap op de Fiets. Um, en dat is een uh, stapsgewijze methode. Dus dat begint met balans zoeken, uh, steppen. En dan, als eenmaal de balans er is, dan gaan ze langzaam uh, het fietsen doen. Dat is een officiële methode? En dat is echt een, uh, een methode die uh, in Nederland ooit in Tilburg is ontwikkeld. Blijf goed naar voren kijken. Waarom wilt u leren fietsen? Altijd lopen, lopen, uh, moeilijk lopen. Alle kinderen fietsen uh, wel. Mama niet. Kinderen boos. Ik mama leren. Leren, leren, leren. Nu leren, heel moeilijk. Niet, Wat moeilijk hoe, leren. hoe oud bent u als ik vragen mag? Vijf Vijf nul. Vijftig? Ja, vijftig. <laughs> toch, toch een hele prestatie om dan nog te leren fietsen. Ja, weet ik niet. Wat ik wel jammer vind, dat het niet uh, landelijk zeg maar, iets beter gecoördineerd wordt... He, er is nu niet een soort landelijke coördinatie voor deze fietslessen. Dus ze worden overal wel gegeven, maar wat nou de kwaliteit is van al, dat, uh, al die lessen, dat, dat is maar zeer de vraag. En wie zou dat moeten doen dan? Nou, ik heb wel uh, daarover uh, met de Fietsersbond wel eens uh, contact gehad. Want ik zou eigenlijk vinden dat zij, daar, uh, dat zij dat zouden moeten doen. Ik heb begrepen dat zij uh, toch meer zien in, uh, in, in uh, aanbod voor uh, kinderen, jongeren en uh, voor senioren. En dat die uh, allochtonen groep toch een beetje buiten de boot valt. Ja, doormalen en niet tegen die paal aan. Dan je een hoofd. Ja, Hugo uh, van der Steenhoven van de Fietsersbond. Uh, uh, de mevrouw uit de reportage kaatst u eigenlijk de bal toe. Uh, u zou de fietslessen voor alle tonen kunnen coördineren, maar de fietsersbond zou dat niet willen. Um, Klopt dat? Nee, dat nee, nee, is niet zo. Dat uh, is denk ik een misverstand. Uh, we hebben inderdaad landelijk een fietsschool opgezet. Dus we leiden fietsdocenten op, op heel Nederland. Uh, en we proberen dat een beetje te coördineren. Uh, maar we zijn natuurlijk wel afhankelijk van uh, lokale overheden. en uh, regionale overleggen verkeersveiligheid. om die fietslessen ook mede te financieren. Ja, maar speciaal voor allochtonen, hè? Gaat we, doen, het dan we geven even? eigenlijk uh, aan iedereen uh, fietsles die daarom vraagt. Uh, dus dat kunnen kinderen zijn, senioren, uh, allochtone vrouwen. Uh, alleen, het is, het is, uh, je merkt wel dat vaak voor vrouwen vanuit het welzijnswerk al heel veel initiatieven worden genomen. Dus nou, dat is ook prima. En, en wij, wij, wij laten dat ook zien op onze site waar dat kan. Uh, maar als die vraag naar ons toekomt, dan doen we het ook voor allochtone vrouwen. Geen ja. probleem. Maar vindt u dat er, dat er eigenlijk gewoon een landelijke coördinatie zou moeten zijn voor, voor die fietsles van allochtonen? Dat dat gewoon echt goed geregeld is? Nou, ik denk toch dat het uh, iets lokaals moet blijven. Uh, uh, maar dan, het dan heb je weg of geluk. Dan ligt het eraan waar je woont. Ja. Nou goed, als, als, als, als lokaal een gemeente of, of een welzijnsinstelling. We hebben bijvoorbeeld ook voor, voor de stad Rotterdam... hebben wij 25 fietsdocenten opgeleid die in, in het buurthuiswerk... gewoon lesgeven aan de, de allochtonen die daar actief zijn... of die ze daar tegenkomen. Dus het, het kan allemaal. Alleen wat wij een beetje missen is misschien dat, dat de landelijke overheid zegt... wij vinden dit zo belangrijk. Wij, wij zorgen ook dat dat financieel mogelijk is goed te coördineren. Ah, want... dus u wijst eigenlijk weer naar de overheid. Nou ja, goed, alles kost geld. O ook dit kost geld. Dus, ja, uh... Terwijl ik me wel kan voorstellen dat het voor u als, als fietspond juist een hele mooie uitdaging ja, nou, is. Nou, dit, uh, vandaar ook dat we die fietsschool hebben opgezet. En dat we in heel Nederland op dit moment ook fietsles geven. Ja. Ja, en er is een tweede organisatie die uh, dat uh, doet. Dat is Landelijk Steunpunt Fiets. Dat is inderdaad de organisatie uit Tilburg... waar zo uh, net spraken van was. Uh, van en er is ook een uh, project Fietsvriendinnen. Want ook als je hebt leren fietsen, dan moet je nog in het echte praktijk gaan fietsen. Ja. En als je nou een geoefende fietser koppelt aan een beginnende fietser... oftewel een allochtoon aan een autochtoon... dan heb je een, een uh, verlenging van je project. Ja, maar het, het ligt er dus wel heel erg aan waar je woont. Er zijn overal wel met, goede initiatieven. Met, maar met, name, is... met name inderdaad welzijnsorganisaties hm. hebben al... Hm. In de jaren 80 dat ze projecten opgezet, Die zijn toen wegbezuinigd weg en ze komen nu weer op. Ja. Ja, Nienke de Jong en Monique Slingerland. Is het nou inderdaad het toppunt van ingeburgerd zijn voor zo'n vrouw om te kunnen fietsen, vinden jullie? Ja, ik kan me niet voorstellen dat je zonder fiets uh, je, be je beweegt door de stad of boodschappen doet. Is het belangrijker of ze dan taal gaat? bijvoorbeeld? Want ik hoorde ze nog een beetje gebrekkig Nederlands praten, maar fietsen kunnen ze straks. Ja, taal is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja, ik denk dat taal, ja, taal, <laughs> taal net iets belangrijker is dan fietsen, maar. Uh... Maar dit, uh, bedoel, fietsen zelf. En dan inderdaad, vooral als je in de stad woont. en je hebt uh, zo weinig ruimte. Je, je, dan kun je amper auto rijden. Ja, dat is voor de de kinderen. zo belangrijk. Ik ja. denk dat het heel belangrijk is dat kinderen leren fietsen. Want die gaan natuurlijk naar school, naar de middelbare school. en de ja. kinderen moeten gewoon goed kunnen fietsen. Ja, en die nemen die ouders mee. Hè? Ja, voor dat... vrouwen is het komt. echt prettig dat ze uit hun eigen wijk komen. en dus inderdaad uh, iets meer contact hebben met. Uh, niet alleen allochtonen... maar ook autochtonen. Ja. Ja. Ik zou wel willen onderstrepen, dat wat Mark net ook zei. Van dat het, het kunnen fietsen is één, maar ook het doen. Dat is belangrijk, hè? want als je niet gaat fietsen, dan, dan verleer je het heel snel. En dus dat, Wat wij ook tegenkomen is dat we inderdaad met mensen gaan fietsen... om te laten zien wat de veilige route is en hoe je ook in het verkeer je begeeft. Want dat is wel in Nederland natuurlijk uh, een stuk lastiger. Al dus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Uh, na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel door. Onder meer met ex dief Mark van Beek... En fietsontwerper Arend Schwab. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Bij het Joegoslavië-tribunaal is het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic voor onbepaalde tijd geschorst. Rechter Alfons Ori nam dat besluit omdat de verdediging veel processtukken te laat heeft ontvangen. Advocaten van Mladic hebben zich daardoor niet goed kunnen voorbereiden. Ze hebben om een schorsing van een half jaar gevraagd. De rechters beraden zich op de situatie en komen zo spoedig mogelijk met een beslissing. Nieuwe luchthaven van Berlijn gaat niet komende maand... maar pas volgend jaar maart open. Dat heeft de burgemeester van Berlijn bekendgemaakt. Uitstel is nodig om onder meer de brandveiligheid te verbeteren. Duitse minister van Verkeer heeft een onderzoek ingesteld... omdat er signalen van ernstig mismanagement zijn. De directeur van het vliegveld is op non-actief gesteld. En FC Den Bosch en Willem II hebben in de eerste wedstrijd van de play-off om promotie naar de Divisie gelijk gespeeld. In Den Haag of in Den Bosch, moet ik zeggen, bleef het 0-0. tweede wedstrijd is zondag in Tilburg en dat duel is dan beslissend. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 3 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 2. A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Strandhorst en Harderwijk. Vijf kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel een uh, fietsendief. Uh, althans, iemand die er alles over kan vertellen, Mark Beek. En Nienke de Jong, die een boek schreef over vrouwen en fietsen. Columniste Monique Slingerland die een pelgimaasje per fiets maakte. Fietsontwerper Arend Swapp van de TU Delft. En Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Een echte fietsuitzending dus. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar onze website, ditisdedag.nu.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 Je hebt er 10 minuten iets aan, weet je? Je hebt er 10 minuten iets aan en dan is hij gewoon weg. Ik zou ook van: zal ik gewoon meteen het achterwiel en alleen een slot kopen, dat ik dat zo in de schuur zet? Weet je, 659 euro. Dan heb je gewoon geen ene flikker, heb je daar aan, weet je? Dat is gewoon, zelfs als bij een lantaarnpaal, als je hem daar aan zou vastbinden, dan is hij ook die lantaarnpaal weg na 10 minuten, weet je? Gewoon door een of andere junk, want daar koop ik altijd mijn fiets. Ik koop altijd mijn fiets bij een junk, weet je? Dat is beter, dat is 5 euro is dat. Het scheelt echt 654 euro scheelt dat. Ja, dat was Martijn Koning van de Comedy Train. Fietsendief Mark Beek, jij geeft voorlichting over fietsendiefstal. Is de gemiddelde fietsendief inderdaad een junk? Nee, niet meer. Oh, nee, het, het is uh, veranderd. Het, ja, het preventiesysteem en de begeleiding van junks is zo goed geweest... dat die groep er wel uh, een beetje mee is opgehouden. Nu is de grootste groep de gelegenheidsdief, of hoe ze ook wel heten, student. Aha, het extra bijbaantje voor de student is fietsen. Ja, ja, als je een dure kamer op de gracht hebt... dan kijk je elke avond even buiten of er een fiets naar je gading uh, staat. Die haal je naar binnen. En met de slijptol gaat echt alles open. Ja? ja. Je hebt allemaal materiaal meegenomen. Uh, je bent fietsdief tussen aanhalingstekens van beroep. Uh, nooit echt een fiets gestolen, hè? Uh, daar krijg je nooit een eerlijk antwoord op, denk ik. Nee, we zullen het nooit voor je weten. Hm. Hoe heb je het vak geleerd dan, van echte fietsdieven? Ja, ja, ja. Uh, Fiets stelen is een, is een echt vak. En ik geef al een jaar of tien voorlichting op de aanpak van fietsdiefstal. En als ik dan een demonstratie geef komt er altijd wel iemand uit het publiek naar me toe... en vertelt van, ja, maar wat je net gedaan hebt... is helemaal niet handig. En dan krijg ik weer een nieuwe truc. En zo leer ik bij en bij. Ja, ja. En waarom vind je het dan een echt vak? Omdat er heel wat bij komt kijken? Le er, zit, er zit slimheid achter. Vandaag bijvoorbeeld is een ontzettende goede dag... om een fiets te jatten. Er zijn heel veel toertochten. Als je gewoon wielenkleding aantrekt... Ja. bij de inschrijving gaat staan... en je ziet iemand zijn mooie, dure fiets zonder slot... want de racefietsers hebben geen sloten... neerzetten, nou, ze gaan naar binnen en jij gaat met de fiets weg. Nick de Jong, meegemaakt? Dat ja, je dure... niet zelf, maar vorig jaar bij de tocht stond ik in Leeuwarden te wachten op een onderdeel. Mijn fiets was kapot, twee jaar geleden was dat. En toen was er een man en die was eventjes gaan plassen... nadat hij had gestempeld. En toen was een hele dure fiets, een fiets van 3000 euro, was weg. En toen hebben de fietsenmakers daar ter plekke... een andere fiets voor hem in elkaar gezet... zodat hij hem toch uit kon fietsen. Maar ik vond het zo hard verscheurend... Je bent aan een racefiets nog meer gehecht dan aan je stadsfiets. Dus als dat gebeurt echt... Ja, dat is inderdaad waar. Ik, had, dus, ik ben naar Rome gegaan op een Santos. Maar niet een Nederlandse, ah. Nederlandse ah. fabricaat In Sassenheim gebouwd. Speciaal voor mij. Met een versterkt achterwiel. hadden we een laptop ook bij ons. Een rode Santos. Dat was een soort familielid geworden. Um, en ik was vorig jaar op vakantie in België. De Santos had achterop de auto op zo'n fietsendrager... met dubbele kettingen, fietsendrager, ook nog uh, met een slot erop. Um, hij kon niet binnenstaan daar, dus we moesten hem op die auto laten staan. De volgende dag kwamen we terug. Hij stond voor de ingang van een duur hotel. De volgende ochtend uh, gingen we naar buiten. En uh, wat bleek? Uh, de fietsen waren van de drager af. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar echt, ik heb er echt om gehaald. Het was heel kinderachtig. Ik dacht, ik ben een vrouw van 53 en ik huil omdat mijn fiets weg is. Maar het, was, het is niet zomaar een fiets. Het is een, het is een familielid. Dus ik vond het echt ja, verschrikkelijk. Mark Beek, ik denk ja. vooral dat, dat, dat het een Had vak is. Had ik het is... maar eerder geweten wat ik moest doen om hem te voorkomen. Ja. Maar goed. Het is wel vak voor mensen zonder hart, denk ik dan hoor. Um, het is een, een, een verhard in die zin inderdaad. Er is een tijd geweest dat uh, uh, moeder fietsen. Dus fietsen met een zitje voor of achterop ja. niet gestolen werden. Nee, die voor mij is dus gestolen. Nee, nu worden ze juist gestolen, omdat dat zitje die kraak je mee via marktplaats ontzettend gemakkelijk weg. Dus het is juist een bonus. Nou, alles is er dus aan gelegen dat wij goede tips van jou gaan krijgen. Al die sloten die op op tafel liggen, uh, demonstreer ze en zeg wat we wel en niet moeten kopen. Nou, wat elke nieuwe fiets in Nederland, tenminste de stadsfiets, op heeft zitten, is zo'n uh, ringslot rond het achterwiel. Nou, Die kun je heel gemakkelijk, daarmee zet je hem op slot, maar ja, hij zit nergens aan vast. Dus dat is dat verhaal van uh, busjes bij het station. Alle fietsen die losstaan, die kunnen ingeladen worden. Vandaar dat je eigenlijk een tweede extra slot hebt. En wat is nou lekkerder dan zo'n plastic kabelslotje? He, het weegt niks, het is lekker flexibel, je kunt hem er gemakkelijk mee vastzetten... Ja, deze maakt geen geluid, maar als u thuis een webcam heeft... Uh, ik bedoel, een, een, een webcam heeft... Uh, gewoon met de computer uh, kunt u meekijken op onze webcam. Zo, dat wilde ik even gezegd hebben. Ja, daar zit hij met zijn sloten. Maar het makkelijke van uh, zo'n plastic kabelslotje is... Kijk hier, gewoon een nijptang. En dan maak ik wel geluid, want ik knip hem gewoon open. Omdat het losgeweven staaldraad is... kan je gewoon draadje voor draadje losknippen. Oh, yeah. Ja, nou, het, het maakt bijna geen geluid. Bijna geen geluid. Maar ik zie nooit, ja. je, moet, je bent toch best ingespannen bezig. Ja. Hè? Het duurt de, ook lang eigenlijk. En het duurt lang, ik, <laughs> ik zie ze ik nooit bezig. Het, ja. nou, Waarom dit, zie ik ze niet? Nou, dit is het mooie verschil tussen inderdaad de laboratoriumtest... waarmee sloten getest worden volgens het klassificatiesysteem... en de werkelijkheid. Hm. In de werkelijkheid zie je dit helemaal niet. En als ik gestoord word, ik heb toch niks te doen. Ik kom daarna weer terug. Ik heb al twee knipjes gedaan, dus nu kan ik mijn derde knipje doen. Ah, dus je doet misschien een knipje, je loopt weer weg, je komt weer terug? Ja, het, het valt niet op. Ik ga gewoon net doen alsof ik mijn fiets van het slot af doe. Ik loop wat te rommelen. En dat is ook het idee. Mensen denken altijd dat een fiets gestolen wordt als het s'avonds laat is. Nee, ja. dan valt het juist op. Als het heel druk is, als er heel veel mensen in de fietsenstalling lopen... dan heb je tijd zat. Ja, hey, en daar zie ik, uh, ik zo'n hele lekkere, dikke ketting ernaast liggen. Ik denk dan altijd, die moet ik hebben. Nou, je hebt inderdaad een gehardstalen ketting nodig. Daarmee leg je je frame en je voorwiel aan iets vast, aan een fietsrek of een, of een verkeerspaal. En dan kan Laat je, je eraan een, ja, een ketting van 12 mm nemen. Nou, Dan heb je veel te veel geld uitgegeven. Zoiets met een goed slot erbij zit boven de 100 euro. En om het open te krijgen heb je een slijptol nodig. Maar voor deze, en dat is 8 mm, dat is ook gehard staal... en die kost maar 40 euro, heb je ook een slijptol nodig. Dus waarom meer uitgeven dan 40 euro... Het is vooral belangrijk dat je hem goed vastzet daarmee. Ja, want nu heb je die ketting, maar wat moet daar dan voor slot aan? Nou, dat ga ik je niet vertellen. Want als iedereen namelijk hetzelfde slot zou gaan uh, gebruiken... dan weten de dieven, uh, we moeten dit slot, daar moeten we ons op gaan specialiseren. Want zo krijgen we open. Hugo, vind je het erg als ik je yellow chain even laat zien? Maar, dit... Hoezo? Wat heeft Hugo nou, met die ketting te de maken? De Fietsersbond heeft, denk ik, 15 jaar geleden zoiets gezegd van... nou, dit slot... Is onkraakbaar. Dat moet je vooral. Ja, ik zie een ketting met een geelachtig omhulsel en ja, nou ja, een balslot. Een... Dus daar zit okay. een, een, een, een, een dingetje aan. Het is een blokje. En het heeft een jaar of drie geduurd. voordat de fietsendieven in de gaten hadden hoe je dit open kunt krijgen. En nu kan een beetje fietsendief dit met een steen en een botte spijker open krijgen. Het is een wapenwetloop. Ja, je moet, je moet ze voorblijven. Hoe het hebben idee. ze nou die fiets van mij van die autodrager gehaald? Wil ik o, toch o, even vragen die, die toch hier zijn? Ja, waarmee zat die vast? Die zat met een, uh, met, een, met een dikke ketting aan die autodrager vast. En de autodrager zelf, die dingen kunnen op slot, hè, die fietsdragers. Ja, ja. Dus met een met slotje gaat dat. Ja, nou, hij, hij kan opengeknipt zijn. Ik weet hm? niet hoe dik die ketting was. En de drager zelf is niet losgeschroefd? Nee. Nou, dat is, dat is een bekende truc ook met, uh, als een fiets aan een verkeersbord... Vaststaat. Als ja. je dan de, het bord eraf draait, dan kan je zo de hele fiets met kettingen al over de maar paal dat heen. dat valt herpalen. toch op? Ik weet... Ik, dat <lacht> ja, maar dat is dat s'nachts gebeurd, neem ik aan. ja Daarom moet je als fietsendief hè, niet, zoals jij zo net zei, eruit zien als een junk. Maar gewoon netjes, met je actentasje erbij. Maar als ik een meneer met een actentas en verkeersbord los schroeven en daar een fiets afreus zie aan, <lacht> dan denk ik toch, dat is een <lacht> beetje raar. En hij zegt, ik ben mijn sleuteltje kwijt. Op, ja, ja. op mijn Alles website, website met... www.biewice.nl, staan een aantal filmpjes. En één daarvan is uh, gemaakt midden in Den Haag. Voor de bewaking van een ambassade. Dus de permanente politiebewaking. Met het verhaal, dit is uh, de fiets van mijn moeder. Het was een herenfiets. Dus zo makkelijk kun je met zo'n smoes verder. Ja. Ik hoorde ook, of ik las het ergens, dat ze allemaal uh, de fiets gewoon even in een steegje zetten. En daar even rustig op hun gemak. Ja, koudstellen heet dat in factaal. Waar worden ze naartoe verkocht? Want ja, kijk, als ik iedere keer Monique. als ik in Brussel ben, dan kijk ik om me heen. Van, als ik maar een rode fiets zie. of iedere keer als ik een rode fiets zie, dan denk ik, misschien is hij het wel. Want ik merk het dat is ik de echt een ik trauma. Heb, he? zo ik heb gemeen. de moed niet opgegeven. Ja. Ik wil hem eigenlijk terug. Ja. Nou, een Santos, van mij. een Santos gaat in delen. Dat is zo'n herkenbare wordt, fiets. Ja. Dat, is ge, dat is geen handel. Nee. Sowieso is het bijzonder dat een fiets in het buitenland gestolen wordt. Want meestal stelen ze je fiets omdat er bagage op zit. Ja. En die bagage, er zit misschien wel wat in. Uh, en dat is het grote probleem van Nederland. Stelen kan overal. Fiets stelen is absoluut niet moeilijk, maar hier is de handel goed georganiseerd. Hoogleraar Arend Swap, eerlijk zeggen, ooit een fiets gestolen? Uh, ja. Nee, ik heb wel als jongeling een brommer een keer gestolen. Ja, oh. <hijen> en hoe deed u dat dan? Uh, ja, die stond gewoon onbewaakt uh, niet op slot ergens neer. En een week later stond hij er nog steeds. En dan denk je, nou ja, dat is wel mooi zo'n brommer. Ja, en, en anderen, kom maar met die ontboezemingen. Als het lang geleden is, is het verjaard hoor. Nee. Dus dan... nee. Nee. Verder niemand? Ik weet nog dat ik ging studeren in, uh, in Utrecht. En toen kocht ik nog een fiets voor in Utrecht in Sneek, waar ik vandaan kom. Toen zei ik tegen de fietsenmaker van... Ja, ik ga in Utrecht studeren, dus ik heb wel een goed slot nodig. En dat was zo'n oud mannetje. En die zei toen, nou, dan, uh, uh, ik heb nog wel wat moois voor je. Dus helemaal achterin zijn werkplaats. Toen kwam je terug met echt het lulligste slot ooit. Echt heel dun. En nou, ik had het bijna door kunnen knagen met mijn eigen tanden. Zo klein was het. Hij zei, nou, hiermee, hiermee wordt hij echt niet gestolen. Dus dan heb ik er zelf nog maar in Utrecht een enorm slot bij gekocht. Ja, en het was... Wat Mark ook zegt. Van, uh, het, het is ontzettend belangrijk dat je je fiets ergens aan vastzet. Dat scheelt al heel veel. En want het is heel gewoon. makkelijk als een fiets die los staat. Om even het achterwiel op te tillen. En dan, dan, dan loop ja. je ermee weg. Dus, dus dat zeggen wij sowieso altijd tegen mensen. Zet hem ergens aan vast. Mm. En dan betekent ook vaak dat jouw fiets in ieder geval niet gestolen wordt. Maar die ja. fiets die ernaast staat. En die... Of zet hem ja. binnen. Want wij, toen wij dus onderweg waren. Ja. Een van onze zorgen natuurlijk voor we weggingen was. Uh, laten we in ieder geval ook weer met drie fietsen aankomen. Want dat is ja. toch ja. een stuk handiger. Nou, ja, het, maar bijna uh, in alle hotels. Hoe klein en hoe simpel ook in het buitenland mochten we altijd de fiets binnenzetten. Dus uh, soms uh, gewoon in de eetzaal. In het... Maar het de ontbijttafel totaal geen probleem. Laatste opmerking. In het, in het buitenland worden inderdaad fietsen wel gestolen op Hollandse campings. Hm. En je gaat op vakantie en als je toch terugrijdt kan je er net zo goed drie, vier fietsen inzetten. Dit is Hemelvaartsdag 2012. Nederland fietst. some far the fen all down they go canal the cause so down feet the rock finally will all the the Ik sta hier in mijn kieken bij een nieuw kamer, En ik sta hier in mijn eigen massa. En dan doe ik links of rechts deur. Want ik wil aan wie in de namen hemel in meer. Ik kan de hek niet neureren, maar ik ken hier. Ik wil dadelijk op mijn slot, ik ga de bank weer terug in het Nederlands. Ik wil aan wie in de namen waar ik op paas. Dan gezien er in Noord en het Oosterse bas. Aan wie zo'n fietsen en een weg niet Deur. een stukje bladeren zwiegen aan de heren die en achter soeze bars en het donkere muziek. daar vind ik deur waar de feest niet sneeuw een gif van dag van zon. wie daar mee was, wie daar mee was, wie daar mee was van De bum met fins, nee, heb ja te klaar. Ja, niet alleen op de fiets, maar ook in de auto. Een heerlijk nummer op fietsen van Skik. Ja. Welkom bij deze speciale uitzending van Dit is de dag... die op deze zonnige hemelvaartsdag helemaal in het teken staat... van Nederland Fietst. Verslaggever Richard Goedeboom ging op bezoek... bij een rijwielhandelaar in Apeldoorn... om een van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen... van de afgelopen jaren op fietsgebied te onderzoeken. Zo, oh, je komt de fiets brengen voor de eerste beurt. Ja. Valt helemaal goed? Hartstikke goed. Ja? ja, ik ben er heel blij mee. Altijd ja. de wind mee in de rug. Ja, je haalt iedereen in, hè? Ja, precies. <laughs> dat is ook wel <laughs> erg lekker. <laughs> dus de wel, is misschien nog wel versleten? Nee, die is nog niet versleten. Maar je moet soms inderdaad wel hard, hard remmen, opletten. Ja. Want ze verwachten niet dat je zo, uh, zo hard fietst soms. Een nieuwe fiets, elektrische fiets? Hoe lang ja. heeft u hem al? Um, ik heb nu een week of um, vier, denk ik. Vier, vijf, zoiets. Ik ben moeder van drie kinderen. Jonge kinderen? Ja, op basisschool uh, zitten ze ja, alle drie ja. nog. Bij de elektrische fiets denk ik toch altijd een beetje aan oudere mensen met grijze, grijze hoofden. Maar dat, dat bent u volgens mij nog helemaal niet. Nee, dat ben ik inderdaad niet. Nee, dat dacht ik ook altijd aan, inderdaad. Want hoe maar, oud bent u? als Ik vragen Ik ben veertig. Veertig? Ja. Ja, ze zeggen nog wel jong, hè. Ja. <laughs> maar door rugklachten voelde dat inderdaad niet altijd zo. Dus um, ja, kon ik kon gewoon heel veel niet meer uh, fietsen. En dat kan ik ja. nu wel weer. Ja. Ideaal, ja. Nou, gaan we de fiets even ophangen in de haak. Remco Veenhuizen, fietsenmaker bij Profiel Jans in Apeldoorn. Komen hier wel vaker moeders die hier een elektrische fiets komen halen? Ja, ook. En er komen ook steeds meer moeders, eigenlijk met jonge kinderen... die met kinderzitjes fietsen, met, met fietstassen vol met spullen, buggies mee willen nemen. En die zeggen, ja, op een gewone fiets kan ik dat eigenlijk bijna niet doen... want het wordt zo zwaar, zeker als de kinderen wat groter worden. Even controleren dat de vlichting het doet... Dat is natuurlijk ook nodig op een fiets. Terwijl deze elektrische fiets een APK-tje krijgt... loop ik even door de showroom... waar behoorlijk wat elektrische fietsen staan uitgestald. Naast me staat Marco Kalden van fietsfabrikant Sparta. Ja, lange tijd stond de elektrische fiets identiek aan het woord seniorenfiets. Dat is niet meer zo? Dat, dat, dat heb je goed. Dat was lange tijd geleden inderdaad zo. lange tijd geleden. Kijken we vijf jaar geleden... Dan, dan was toch de gemiddelde aankoopleeftijd rondom de 70 jaar. Kijken we nu, dan zien we zelfs dat de groei... Van, van de aankopen zit onder de 50 jaar. Ja. Dus dat mag je toch wel spreken van echt een, een doorbraak. En, en wie zijn die mensen dan die zo'n fiets kopen? Dat zijn eigenlijk precies dezelfde mensen die een gewone fiets kopen. Dus dat zijn uh, uh, scholieren, dat zijn uh, mensen die naar het werk gaan elke scholieren dag. Scholieren ook? Dat zijn scholieren. We hebben een aantal fietsen modellen. Hier staan toevallig twee, twee oma-achtige fietsen. die uh, uh, elektrisch aangedreven zijn. En daarachter staat een, een witte oma-fiets. die we uh, ook gewoon zien als een, een hippe, uh, hippe fiets. En uh, daarmee kan je prima naar de, uh, naar de middelbare school rijden, bijvoorbeeld. Ook weer op spanning. Was het voor nog een beetje een drempel om een elektrische fiets te kopen? Er zit toch een beetje een imago bij van ja, dat is voor, voor, voor wat luie binsen. Ja, dat was het voor mij op zich wel ja. Maar ik heb een man die zoiets had van uh, doe maar wel, dat is veel verstandiger voor je. En u, moest, is... u moest wel even een drempeltje over? Ja, zeker wel. Ja, ja. Totdat ik inderdaad uh, hij voorbeelden had gezocht op internet en ik deze fiets zag. Ja, toen uh, dacht ik van ja, daar ga ik voor. Die van nu is heel trendy eigenlijk hè. Uh, een leuk boodschappenmandje voorop. Ja, ja, inderdaad. Een beetje omafiets, transportfiets uh, noemen ze het volgens mij. Uh, ja, hm. klopt. Mijn dochter die heeft zo meteen een nieuwe fiets. Die lijkt er precies op. Dus uh, ja. ik ga helemaal modern mee. We kijken meteen even of de versnelling nog goed staat afgesteld. Dat de fiets goed schakelt. U heeft hier een folder bij u met wat uh, ja, nieuwste modellen. Ja, daar staan er uh, eigenlijk... 526 in zelfs, want het, het scala is enorm breed. Er is, een, er is zelfs een elektrische bakfiets, een elektrische vouwfiets, een elektrische tandem om maar te beginnen bij een paar. Ik zie daar achter inderdaad een vouwfiets staan. Die is elektrisch? Ja, klopt. Die is, die is elektrisch. heeft een klein motortje achterin en de batterij zit op het gedeelte waar die vouwt. En nou, die, die wordt bijvoorbeeld is erg in trek bijvoorbeeld mensen met een, met een camper of op een boot. Hier zien we zo'n fiets uh, waar, waar het heerlijk mee toeren is. Uh, 24 versnellingen, 27 zelfs zie ik. Een beetje een mountainbike-achtig model. Ja, hij heeft veel weg van een mountainbike. In ieder geval de zit van een mountainbike. Dus je zit er lekker sportief op. En uh, de elektrische racefiets, is die er al? Er zijn natuurlijk sportieve fietsen die, uh, die opkomen. Uh, Racefietsvoorbeelden voor, voor, ken ik nog niet zo, maar er zijn wel landen... Uh, denk aan Zuid-Frankrijk, denk aan, uh, aan Zuid-Duitsland... Waar, waar heuvelachtig uh, natuurlijk iets andere betekenis heeft als hier... waarbij er elektrische mountainbikes zijn. Nou, ik sluit niet uit dat ook daar we in Nederland meer van zullen gaan zien. De fiets is weer klaar, mevrouw. Voor u nooit meer een gewone fiets? Nee, nee. Nooit meer, nee. nee. Nou, veel plezier ermee. En als er verder nog vragen zijn... Uh... Dan hoor het vanzelf alweer. Daar kom ik langs. Ja, helemaal goed. Bedankt. Tot ziens. Ja, ja ingenieur Arendt Swap, u bent hoogleraar fietsen. Is die elektrische fiets de belangrijkste innovatie op fietsgebied de afgelopen jaren? Nou, over het belangrijkste is, weet ik niet. Het heeft wel weer een enorme boost gegeven om mensen weer op de fiets te krijgen. Uh, Hugo kan het denk ik ook onderstrepen. Er zijn natuurlijk heel veel ouderen ineens toch wel meer gaan fietsen. Maar dan heeft u het toch weer over de ouderen. Terwijl we nu juist hoorden dat eventueel misschien toch wel het ook iets voor jongeren is. Klopt, die zie ik ook al. Ik bedoel, het, het is misschien een drempel om een wat langere afstanden naar school te, te, te doen. Of gewoon, het is lekker makkelijk. Je hoeft niet ja. zo te trappen. Dat Als je kijkt naar voor... plaatjes van fiets... Van... Oh, Hugo van de Steenhoven. Sorry. Even ja. reageren. Ja, Het ja, ja. ja. zijn, zijn vooral In eerste instantie de ouderen die de elektrische fiets hebben ontdekt. En ook, ook mensen met een handicap. Hè. Dat, is, dat is echt... Ik heb al ja, talloze ja. mensen ontmoet die niet meer fietsten... en door die elektrische fiets wel weer kunnen fietsen. En ouderen die ook langere afstanden fietsen, langer blijven fietsen. Dus ja. dat is wel heel positief. Als je nou kijkt naar fietsen, gewoon de fiets... Ja. dan is die eigenlijk de afgelopen 150 jaar niet echt veranderd. Nee, klopt. Het, uh, hij, 1840 uh, Draaise uh, ontdekt een soort loopfietsje... Hè, waarmee hij toch behoorlijke afstanden kan doen. En dan, dan duurt het iets van, van 60 jaar of zo, 50, 60 jaar. En dan heb je in 1890 de fiets zoals we hem nu kennen. En vanaf die tijd is er eigenlijk ook weinig aan veranderd. Was klopt. het toen dan zo'n geweldige vondst... Uh, of zijn we nu gewoon... Ja, ligt het een beetje aan nu dat we hem niet veranderen? Uh, het, het was zeggen. toen wel echt een geweldige vondst, hoor. Uh, uh, het is echt... Uh, en, maar het grappige ook is dat het is een evolutieproces is. Dus is evolutionaire ontwikkeling. En voor die bepaalde doelgroep. Hè? Dus gewoon mensen fietsen een bepaalde afstand. En daar is het een prachtig apparaat voor. Dat wil niet zeggen dat je aan de fiets nog wel wat kan verbeteren. Um, je hebt natuurlijk nog wel wat bijzondere fietsen. Vouwfietsen. Hè? Werd ook al genoemd hiervoor. Uh, lichtfietsen. Um, al die fietsen, als je aan de, aan de gebruikers daarvan vraagt... Ja, die rij je toch niet allemaal zo geweldig nog. Ja. Dus daar kan nog wel wat aan gebeuren. Nou, bent u hoogleraar in Delft. Waar doet u nou precies onderzoek naar? Nou, ik doe onderzoek naar de dynamica en besturing van fietsen. Want uh, eerlijk gezegd, het is toch wel raar dingen. Als je stilstaat, dan valt het ding met een knal om. Maar als je een beetje gang hebt, dan blijf je overeind. En de grote vraag is, hoe komt dat nou? Dat wisten ze ook toen nog niet, hè, toen het werd bedacht. Nee, dat wisten ze toen zeker niet. En toen rond 1890, Whipple heeft toen ook wel analyse daarna gedaan en een beetje een verklaring voor gegeven. Maar eerlijk gezegd, als je het mij nu nog zou vragen, zou ik zeggen: ja, het is toch nog wel een beetje een mysterie. Ja, maar u heeft wel wat antwoorden verzameld. Waanbrekende zijn... antwoorden, Zeker. toch? Zeker. We zijn een Hoe jaar hebben we daar zelfs in Science over kunnen publiceren... dat uh, de stabiliteit van de fiets niet noodzakelijk komt... door het, het uh, uh, gyroscopisch effect van het voorwiel... op de naloop effect. van het voorwiel. Dat zijn wat technische termen misschien... maar je hebt zo'n groot voorwiel, uh, voorwiel wat draait... en zo'n draaiend wiel in de ruimte... Uh, die, die ondervindt bepaalde soort krachten. Gyroscopie. En daarvan dacht men... nou, die stabiliseren de fiets, hè. Nou, het helpt wel, maar het is niet noodzakelijk, blijkt dan. En dat is toch wel... Dat had niet iedereen gedacht. Want als je aan iemand vraagt, waardoor blijft hij overend, zeggen ze altijd ja, gyroscopisch effect van de wielen... of ja, door de schuine voorvork. Maar wat is het dan wel? Nou, het, blijkt, het belangrijkste, en dat volgt eigenlijk gewoon uit de wiskunde... is dat een fiets moet sturen in de richting waar hij valt. Hmm. Hmm. Ja. Zegt iedereen? Ik ga het nog een keer halen. Een fiets moet sturen in de richting waar hij valt. Als je naar links valt, moet je naar links sturen om overeind te komen. Dan zou je denken, dat is een beetje raar, dat kan toch niet? Uh, denk je voor, je moet een stok balanceren op je hand. Als die naar links valt, dan beweeg je je hand naar links. Valt hij naar rechts, beweeg je je hand naar rechts. Dat zou je met een fiets ook willen doen. Je hebt twee contactpunten, hij valt naar links. Je wil de contactpunten er graag onder brengen. Hoe moet je dat nou doen? Je kan de aarde niet bewegen, dus je hebt alleen een stuurtje in je handen. Maar als je naar links stuurt, komen die contactpunten vanzelf er weer onder. Dus ja, het is wat, wat, wat, uh, wat uh, contra... Uh, het, is ja, het, het is een mysterie. Het is een soort mysterie, mysterie. De fiets. Maar het werkt wel zo. En dat is misschien yes. ook de reden, fietsschool hebben we het over gehad... waarom je moet leren fietsen. Het gaat niet vanzelf. Straks na drie uur horen wij nog veel meer over de fiets. En we horen van Monique Slingerland of haar fietstocht met twee vriendinnen naar Rome eventueel het einde van de vriendschap betekenen. En we bellen met de volgende cabaretier. Over een twintig uh, minuten hebben we aanvang, Theater en Vrijtop. Maar als je in Maastricht staat, Zuid-Limburg, dan moet je natuurlijk gaan fietsen. Dus ik zat vanmiddag heerlijk op mijn fietsje in de zon, Keuterberg gepakt. Weg. Ja, misschien kunt u al wel raden wat Guido Weijers op de Alp du West aan het doen is. Straks doet hij bij ons verslag. Dat en meer hoort u straks. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van drieën. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu is geloven moeilijker als je heel slim bent? Elke donderdagavond praat ik, Thijs van der Brink, met kerkverlaters over wat er overblijft. Als dus de een denkt dat Vizina bestaat en de ander dat het rond de drie eenheid is, nee. de Germanen gelooft in Wodan, hadden die dan allemaal ongelijk? Of, of hadden die destijds gelijk, maar nu niet meer? Adieu God. Met Ronald Plasterk, donderdagavond rond middernacht bij DO Nederland 2. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.